Twee uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Scholieren zijn niet goed genoeg voorbereid op de eindexamens. Dat zegt het LAX. Komt door corona en alle online lessen die leerlingen daardoor hebben gehad. Ook krijgen ze bij het LAX veel meldingen binnen over stress. Het is natuurlijk altijd heel erg spannend om examen te doen. En dan al helemaal in zo'n jaar. En die examenkandidaten maken zich toch zorgen of zij wel voldoende voorbereiding hebben gehad. Zij voelen zich niet helemaal gelijk behandeld met voorgaande jaren als het gaat over die voorbereidingen. De examens beginnen maandag. Het VMBO heeft dan onder meer Nederlands en Duits, HAVO bedrijfseconomie en het VWO heeft wiskunde op het programma staan. Een harde knal in Groningen vannacht. Een schip voer daar tegen een brug aan. die daardoor flink beschadigd is. De burgemeester nam vanochtend meteen een kijkje. Het is voor uh, het scheepvaartverkeer een drama. Het is voor de uh, gemeente een drama. En het is voor de regio ook een drama. Want uh, het scheepvaartverkeer ligt een tijdje stil nu. Toen het schip de brug ramde. reed er net iemand met een scooter overheen. De scooterrijder raakte licht gewond. Dikke kans dat Belgen eind dit jaar een derde coronaprik in hun armen hebben gehad. Volgens de VRT moet de extra vaccinatie ervoor zorgen dat mensen nog beter beschermd zijn tegen corona. Het is nog niet duidelijk of iedereen de extra prik krijgt of bijvoorbeeld alleen 65-plussers. En een schapen in Loon in de buurt van Assen. De gemeente heeft daar een nieuw fietspad aangelegd... waardoor de schaapskudde die daar normaal loopt ze niet meer langs kan. De schaapjes moeten nu dus een andere route nemen... maar die loopt door een woonwijk en daar zijn buurtbewoners niet blij mee. We hadden van de gemeente begrepen dat zij uh, vier keer per week of zo zouden komen schoonmaken... maar die schapen die komen hier wel vaker langs. Dus dat betekent dat je allemaal poep op de stoep hebt en op straat... waar iedereen met zijn kinderfietsen of andere fietsen of... ...al wandelend doorheen gaat en dat is wel heel vervelend. En als het dan gaat regenen, wul, dan glij je uit bijna. En dan kijk het er heel je... vies bij. Ja, ja. Dat, dat is ook heel vies. Ja. <laughs> de schaaphedders hopen uiteindelijk dat ze toch langs de woonwijk mogen lopen... ...want op de plek waar ze nu staan, raakt het gras op. Het weer, de vallen buien, mogelijk met hagel en onweer... Het ...wordt 15 graden, morgen ongeveer hetzelfde. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Hey, look so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 met het motto van houd het strand schoon. Over de tijd telplaten hebben we natuurlijk het Zandvoorts nieuws in het kort. Hoewel dat een beetje moeilijk wordt. Gedicht van de Week heeft ook een link naar het Eurovisie Songfestival. En uh, hoe, wat die link is, dat uh, hoort u en de liefhebbers rond de klok van kwart vijf tijdens het Gedicht van de Week. Verder hebben we natuurlijk uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Het tweede uur hebben we Pit Report.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 En ook de tweede wedstrijd die vandaag gespeeld is, is, is gewonnen door Den Bosch. Dus Den Bosch bij de dames landskampioen. Bij de Heren is dat nog niet bekend. Afgelopen donderdag hadden we de wedstrijd Bloemendaal-Kampong. En uh, uiteindelijk uh, na, twee keer, uh, na vier keer uh, 15 minuten was de stand 0-0. Dus toen kwamen de beruchte shoot-outs aan de orde. En daar, daar is eigenlijk helemaal niks meer aan. Het heeft niks meer met hockey te maken. Een strafpoest kan ik me nog voorstellen... Maar, maar goed, dat is nu de regel bij, uh, bij uh, de hockey. Dus tijdens de shootouts wist Bloemendaal de winst naar zich toe te trekken. En vandaag uh, uh, om vier uur is de tweede wedstrijd... die wordt uh, gespeeld in Bloemendaal uh, tegen Kampong. Dus Bloemendaal heeft de eerste wedstrijd gewonnen. Als Bloemendaal vandaag wint, zij is landkampioen. En anders komt er nog morgen een beslissingswedstrijd. Goed, Pit Report, FA Cup, hockey. Uh, uh, interviews die hebben we ook dankzij uh, Henk Keur...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 Record and I'm not playing rap, right. just gonna go up, I kill me. Till you tell me when I have a new phone, it's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 Aanstaande woensdag op Zie FM I'm met in a club down in Lots of Home Where you drink champagne and it is like Coca-Cola Zandvoort, een hele grote fan van de Kings. Heet Gert van Kuikenaar komende woensdagavond. Dus in het programma Fan FM. Meer over deze groep, de Kings. Je de en zo werd het alweer half drie. Plutje nodig, albert -Jan? Jazeker. Want eerst even het algemene weerbericht voor, de, voor dit weekend en de komende dagen. En dan het specifieke Zandvoort weer, wat dat voor ons betekent.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 Allereerst het, het interview wat onze collega Roy Donger vanmorgen had... met Martijn Hendricks van de VVD... over de nieuwe rol van zijn partij. Oké, okay, jij gaat eerst Martijn Hendricks oh. doen. Ja? Ja, nee, ik had die andere klaarstaan. Dus <lacht> oh. dat, is, dat is leuk. Oh. Dus zullen we eerst naar... Oh, nou, nee, maar. Martijn Hendricks kan ook hoor. Dus zeg het maar. Moet ik eventjes schakelen. Nee, oké. Okay. Want het tweede interview, waar jij op doelt... is met Michiel Hermsen van D66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 Dat is, dat is een hele uh, uh, goede en uh, opportunistische, maar uh, wijze, wijze stelling. Uh, dat het, maar theoretisch uh, zouden de leden ook kunnen zeggen van... Uh, nou, we vinden het eigenlijk helemaal niet zo'n goed idee... zoals de fractie dat gedaan heeft. Vinden die die andere twee dat beter gedaan hebben? Dat, dat de meerderheid van de VVD-leden uiteindelijk zegt van... nou, wij, wij voelen ons niet thuis bij de VVD. Ja, dus... Nee, dat de meerderheid van de VVD-leden zegt... nee, hey, fractie, dat hadden jullie uh, niet om steeds meer mee te doen. Die andere twee die wel uitgestapt zijn, dat vinden we eigenlijk... helemaal niet zo'n slecht idee.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 En we zullen hem dan zo goed mogelijk proberen uit te voeren. Ja. Dus uh, uh, eigenlijk uh, verandert het dus niet zo heel veel. Nee, eigenlijk niet. Behalve dan dat de CVD dan opgestut is. Dus ja. In plaats van 32 CTC. En dat uh, nou ja, de, de, de lijst Rommel erbij gekomen is. En dat Ellen, en als hij dan als wethouder uh, onafhankelijk is geworden voor deze periode. Ja.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 Dus we hebben een soort, uh, een soort zakenkabinet op niveau uh. Ja, nou ja, kijk, we hadden natuurlijk al een zakenkabinet. Ja. En we hadden natuurlijk met z'n allen een handtekening ondergezet. En als maar in zijn handtekening weggehaald, heb ik teleurgesteld. En dan ga je natuurlijk verder met het volgende, volgende kabinet. En met Maar met dat het gewoon blijft zoals het is. Ja, dat is eigenlijk wel behalve dan dat er geen VVD meer in zit. Ja. Dan moet ik eigenlijk zeggen dat er nog steeds VVD in zit. Omdat het blijft dan natuurlijk gewoon, uh, nou ja, als je dan... Over Hans Brommel heb ik een CCD-er d persoon En dan van hij natuurlijk ook, dus wat dat betreft, maar de inkomen natuurlijk ook gewoon geboren. Dus daar is ja. een 7 uh, stemmer zich dan ook iets zorgen over te maken.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 En anderzijds voor de, de twee overige leden zeg maar, die, die, die zich wel VVD uh, noemen, nu uh, daar is dan weinig, uh, de, uh, geen begrip laat ik het zo zeggen, maar, veel teleurstelling. Waar ik het zo zeg, vanuit deze interesse. Ja, dat is een VVD dan. Ja, had, hadden jullie iets uh, aan zien komen, was dat volledig onverwacht? Nou, kijk, het is dat je ziet natuurlijk wel: het was natuurlijk een zaakkabinet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 Dat, zit dus, dat maakt het wel nou ja, bijzonder, laat ik het zo zeggen. Ik heb er eigenlijk weinig woorden voor, als ik eerlijk ben. Want het is, het is gewoon: je, je hebt iets ondertekend met elkaar. Je zegt eigenlijk tegen elkaar een soort van ja-woord. En dan ja, je bij een scheiding uit niet, Waarvan een ja. andere partner dan zegt: Ja, dit zijn een ander problemen die ik heb. En als jij het niet ziet, ja, dan is dat natuurlijk wel wel uh, confronterend, laat ik het zo zeggen. Ja.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 En dat was uh, inderdaad het uh, interview met uh, Michiel Hermsen vanmorgen bij uh, Goedemorgen Zandvoorts. En het interview met uh, Martijn Hendricks. Dat hebben wij uh, inmiddels gedaan, want we hebben ze even omgezet, zeg maar. Dus uh, die hebben we ook aan het woord gelaten uiteraard uh, in het uh, tweede half uur van het uh, eerste uur. En we gaan uh, op naar het nieuws en weer van drie uur. En daarna zijn we er nog uh, twee uur lang. Uh, zaterdagmiddag, ja, en we zien de zon. Heerlijk, nou, de genieten we van... Zometeen uur 2 en 3. Graag tot zo.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 the brush and all around our ears it was then i saw this big marine light of fire in his eye and it was strange but suddenly i forgot my fear Side by side, we took our battle stance. And I wondered how the bullets missed this man. Cause they seem to go right through him. Just as if he wasn't there. And the more we both took a chance and ran. And it was near the riverbank when the ambush came. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.